Jelle Visser met het NOS Journaal. Op veel plekken hebben clubs vannacht geprotesteerd tegen de coronamaatregelen door hun deuren te openen. Poppodium 013 in Tilburg kreeg een boete van 10.000 euro omdat het meedeed aan de actie. In Haarlem met een feest stilgelegd in het patronaat. Het poppodium hing een boete van 50.000 euro boven het hoofd als het de deuren niet zou sluiten. En in Rotterdam werd Club de Huiskantine op last van de gemeente gesloten, zegt RTV Rijmond. In Utrecht werd wel gehandhaafd, maar zijn geen boetes uitgedeeld. En in Amsterdam was er veel uitgaanspubliek op de been rond het Leidseplein. In de Mortel in Brabant zijn zes gewonden gevallen bij een autoongeluk. Twee mensen zijn er slecht aan toe. De auto vloog gisteravond uit de bocht en sloeg over de kop. De politie onderzoekt of de auto van de weg raakte bij een inhaalmanoeuvre. De bestuurder die gewond raakte is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. In het zuiden van Jemen zijn vijf medewerkers van de Verenigde Naties ontvoerd. De ontvoerders horen vermoedelijk bij de terreurbeweging al Qaeda. De groep ontvoerde medewerkers bestaat uit vier Jemenieten en een buitenlander. Jemenitische stamhoofden zeggen te onderhandelen met de ontvoerders... die zouden losgeld en de vrijlating van gevangen strijders eisen. Australië sluit zijn ambassade in de Oekraïnse hoofdstad Kiev vanwege de dreigende situatie. Er wordt nu een tijdelijk kantoor ingericht in Liv, in het westen van het land. Nadat de VS hadden gewaarschuwd dat de Russische troepen klaar stonden om het land binnen te vallen... riepen veel landen hun burgers op Oekraïne te verlaten, waaronder ook Nederland. Luchtvaartmaatschappij KLM liet weten per direct te stoppen met vliegen op Oekraïne. Een telefoongesprek gisteren tussen president Biden en president Poetin leverde niks op. En dan het weer. In het zuiden en oosten wordt het opnieuw vrij zonnig. Daar wordt het een graad of 10. Aan zee en in het noorden komen de Maxica maxima uit rond de 7 graden. Tot de avond blijft het droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag loopt een kat over de weg bij Leidschendam. Twee kilometer file. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de verkeersinformatie.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 Sto- pensando a parole di addio che danno un dispiacere, ma nel deserto che lasciano dietro se trovano da bere. Certi amori regalano un'emozione per sempre, momenti che restano. 106.9 FM.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 I'm strolled. Only people Only people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 Don't you think it's strange We both make mistakes But I'm the bad guy You're the saint. No matter what I do I'm losing I'm the black hole to your son Oh, I am so done Trying to prove it You can call me what you want You can call me a Door de straten heen, van Amsterdam Ik draai een plaatje, nog een glaasje, wat de nacht duurt lang de tranen, zeg maar niets, mis. jij ja, gelooft in mij Is wat ik altijd zei Ik heb jarenlang gegeven wat ik had Maar niks gekregen wat ik van je had verwacht Ondanks alles had je toch diep in mijn hart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 Heeft gewacht als ik jou zie s'avonds bij. Het... And it pains me so much to tell that Kom op, kom op.